Zes uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. WW behouden in huidige vorm mogelijk, zegt minister Asscher. Staphorst geschokt door zelfmoord meisje en laatste reddingspoging Tesselse buldrug. Minister Ascher sluit niet uit dat de WW in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. Maar dan moeten werknemers wel weer WW-premie gaan betalen. Nu betalen alleen de werkgevers WW-premie. Het kabinet wil de maximale duur van een WW-uitkering verlagen naar 24 maanden. Na een jaar kregen werklozen nog maar 70 procent van het minimumloon. Er is veel kritiek op die plannen, ook bij de vakbonden. De SP en de ChristenUnie hebben eerder voorgesteld... de WW-premie voor werknemers weer in te voeren. En ook de FNV zou daar wel iets in zien. Volgende week praten werkgevers, werknemers en het kabinet over een sociaal akkoord... over werkgelegenheid en het stimuleren van de economie. De bezuinigingen op de WW kunnen daar volgens Ascher ook aan de orde komen. Staphorst is geschokt en ontsteld door de zelfmoord van een meisje van 15 uit het dorp, heeft burgemeester Alsema gezegd. Het meisje sprong dinsdag voor een trein, waarschijnlijk omdat ze werd gepest. De burgemeester heeft aangekondigd dat er morgenavond een besloten bijeenkomst is voor jongeren uit Staphorst om over de gebeurtenis te praten. Bij scholengemeenschap AOC Terra in Meppel, waar het meisje op school zat, hangt de vlag halfstok en is een gedenkruimte ingericht. Vanochtend had de school al een onderzoek aangekondigd naar de zelfmoord van het meisje. In haar afscheidsbrief zou staan dat ze op school werd gepest. De school neemt dat zeer serieus en laat onderzoeken of dat inderdaad zo was. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen denkt dat het Syrische regime op instorten staat. Het is een kwestie van tijd, zei Rasmussen na een ontmoeting met premier Rutte in Brussel. Rasmussen veroordeelde Syrië ook voor het gebruik van skutraketten. Syrië toont daarmee aan, geen enkel respect te hebben voor de levens van Syrische burgers, zei de NAVO-chef. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zei vandaag dat het regime van president Assad steeds meer terrein verliest. Hij zei niet uit te sluiten dat het gewapend verzet de strijd wint. Niet eerder liet Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Syrië... zich in dergelijke bewoordingen uit. De sipiers van de gevangenis in Vught is niets te verwijten... rond de zelfmoord van een verdachte. Meldt het Openbaar Ministerie dat de gevangenisbewaarders... dan ook niet strafrechtelijk gaat vervolgen. De verdachte zat vast omdat hij vorig jaar de ouders van zijn ex-vriendin... met meststeken om het leven bracht. Hij pleegde in zijn cel zelfmoord... Volgens psychologen was de verdachte niet suicidaal. Volgens het OM hadden de cipiers in Vught dan ook geen maatregelen hoeven nemen om zelfmoord te voorkomen. De nationale Ombudsman Brenningmeijer onderzoekt waarom de politie bij twee grote controles iedereen preventief heeft gefouilleerd. Het gaat om de actie in de nacht van 25 op 26 oktober op de A2 bij Geldermalsen... en om de, cont op de, om de controle op 27 november op een camping in Kerkdriel. Preventief fouilleren wordt vooral gebruikt om wapenbezit terug te dringen. De ombudsman wil van minister Opstel te weten waarom de politie zo'n ingrijpend middel heeft ingezet... terwijl de gemeente niet als risicogebieden gelden. Bij het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk verdwijnen het komende jaar 120 arbeidsplaatsen. Zo'n 160 mensen zullen daardoor hun baan kwijtraken. En dat is ongeveer 10 procent van het personeelsbestand. Volgens het ziekenhuis zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Het ziekenhuis moet bezuinigen en gaat daarom reorganiseren. Zo moeten polyklinieken en verpleegafdelingen nauwer met elkaar gaan samenwerken. Ook denkt het ziekenhuis aan een centrale balie voor alle polyklinieken... in plaats van de huidige aparte ontvangstruimte.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 Hulpverleners van de KNRM doen een ultieme poging om de gestrande bultrug bij Tessel te redden. Twee boten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij proberen het dier de zee in te trekken. Volgens een woordvoerder is het een lastige operatie omdat het water ondiep is en voorzichtig met de bultrug moet worden omgegaan. De reddingspoging kan alleen gebeuren bij hoog water. In de loop van de avond, als het weer eb wordt, moet de poging worden gestaakt. Stichting Ecomare zei vanochtend dat de bultrug op sterven lag. Volgens de stichting had wegslepen geen zin meer omdat het dier te zwak was. De KNRM zegt nu dat de bultrug levendiger is dan gedacht... en dat daarom een laatste reddingspoging wordt gedaan. Het weer vanavond in het zuiden, winterse neerslag, mogelijk met ijzel. In de nacht breidt dit uit naar het midden en noorden van het land... Op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen. Morgen veel bewolking en periode met regen. Het wordt dan een graad of zes bij een stevige wind. In het weekend is het wisselvallig met af en toe regen bij ongeveer acht graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 170 kilometer files. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Nog een paar opvallende files. Op de A16 richting Rotterdam is een vrachtwagen stilgevallen... bij Randweg Dordrecht. En die blokkeert uit de rechterrijstrook En er staat inmiddels 5 kilometer file. Daar staat het ook flink vast op de A17. Daar staat voor knopend Klaverpolder ook 5 kilometer. En ook op de A27 Utrecht naar Breda... is een vrachtwagen stilgevallen bij knopend Gorken. En ook daar... Daar is rijst ook dicht. En er staat 6 kilometer file. En het is nog vrij druk op de A5 van Arnhem naar Os. Daar staat dus in de en grijs Grijshoort en Eewijk 11 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. John!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 Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen. Ga naar svb.nl. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken. Daarom komt Zwitserleven met het online magazine Straks. Lees hoe u de regie houdt over leuke en belangrijke zaken. Nu en straks. Ga naar Zwitserleven.nl voor een gratis abonnement. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Zwitserleven. Pensioenen voor werkgevers en werknemers. Radio in Journaal. Lucella Carraso. Bijna 9 minuten over 6. We gaan het zo over de situatie in Syrië We hebben nu zelfs bondgenoot Rusland zegt dat Assad steeds meer terrein verliest. Eerst Brussel, Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad... wil het jaar afsluiten met een ambitieuze top. Hij wil echt slagen maken in Europa, meer samenwerken, meer integreren. Maar bij aankomst van de regeringsleiders vanmiddag... leek het er sterk op dat er weinig van terecht gaat komen. Premier Mark Rutte vindt het even welletjes... met die vergezichten van Van Rompuy. Wat we natuurlijk bereikt hebben de laatste jaren... is dat uh, uh, het risico dat de integraliteit van de eurozone... uit elkaar zou vallen, dat die... In ieder geval voor alsnog is voorkomend. Daar is veel bereikt. Verder vinden wij dat als landen zich structureel niet aan de afspraken houden, het mogelijk moet zijn om het stemrecht af te nemen in de Raad, zoals die hier dadelijk gaat vergaderen. En het ook mogelijk moet zijn voor landen om dan ook de eurozone te verlaten. Tijn Sade, uh, jij bent bij de top in Brussel. Je hebt Rutte naar binnen zien en horen gaan. Um, ja, hij zegt dat er is eigenlijk wel genoeg bereikt. Hij, hij vindt het, zoals ik net zei, wel welletjes nu even. Ja, Rutte liet bij, aankomst, bij binnenkomst natuurlijk uh, wel weer meteen zien... waar Nederland al jaren op hamert. Dat nou, is uh, dat de afspraken over streng begrotingsbeleid in Europa... nu ook echt concreet worden. Dat die dus niet verwateren door politieke... Koehandel en dat landen die schulden blijven maken daar ook echt op worden uh, afgerekend. Nou, Je hoort het al, hè? desnoods een land zijn stemrecht afnemen. Nou, ik weet niet of Rutte dat vanavond aan het diner ook zo hard durft te zeggen... maar tegen ons in ieder, in ieder geval wel. Nou, verder liet hij inderdaad weten, ik vind het wel even mooi geweest zo. Want waar trekt hij een grens? Wat wil hij niet? Wat van Rompuy het liefst nu uh, de komende dagen wel geregeld wil hebben? Nou, Rutte is nooit zo gecharmeerd geweest hè, van die uh, vergezichten... zoals hij dat altijd noemt, die vergezichten van, van Rompuy. Nou, zeker na het uh, akkoord dat gisteren is uh, bereikt in Brussel... door de ministers van Financiën over dat strengere bankentoezicht in Europa... Uh, vindt Nederland uh, dat, ze, dat we even op de rem kunnen gaan staan. Nou, wat wil Nederland niet? Dat is een aparte begroting nog eens optuigen voor de eurozone. Een plannetje van Rompuy om schokken op te kunnen vangen in eurolanden in problemen. Nou, Dat is, zoals Ru Rutte net tegen ons zei... dat is gelukkig achter de einder verdwenen. En ook de contracten die landen zouden moeten afsluiten... met de Europese Commissie over die begrotingsafspraken... die begrotingsdiscipline. Nou, Rutte zegt een land dat zich wel aan die begrotingsafspraken houdt... Nederland bijvoorbeeld. Nog wel? Uh, die mag, ja, nog wel, precies. Maar ja, hij bedoelde natuurlijk Nederland. Maar uh, dat moet hij ook nog maar waarmaken. Maar in ieder geval, een land dat zich wel aan de afspraken houdt... mag op geen enkele manier worden beperkt in zijn handelen. Dus daar ook op de rem. En waar kunnen ze, denk je, uh, vanavond nog wel een beetje over eens worden? Want ze willen vooral die groei aanjagen natuurlijk. Kunnen ze daar iets met elkaar regelen? Ja, nou ja, wij vroegen dat ons uh, natuurlijk uh, vanmiddag ook allemaal af. Want uh, een week geleden nog was, lag er een hele ambitieuze agenda van Verhompuy. Nou, die is flink uitgekleed. En dan kom je inderdaad weer bij die mooie voornemens... over het aanjagen van economische groei. Nou, Rutte had het daarbij Aankomst ook over. En hij zei, stap voor stap moeten we de markt gaan verbeteren. Meer banen creëren, sociaal beleid beter maken... werkgelegenheid weer uh, aanjagen. Ja, stap voor stap, dat zegt... De Rutte. Maar ja, landen uh, uit Zuid-Europa vooral uh, die eigenlijk geen tijd meer hebben... waar de problemen acuut zijn, die geen zin meer hebben in stap voor stap... Ja, die zouden vanavond nog wel eens onverwachts hard op tafel kunnen gaan slaan. Tijn D. was dat vanuit Brussel, die volgt dat allemaal voor u. Morgenochtend het resultaat van misschien al vanavond in Met het Oog op Morgen. Het was eigenlijk al opgegeven, de 12 meter lange bultrug die gisteren op de razende bol bij Tesselstranden. Nog nooit is dat gebeurd in Nederland. Een wegslepen lijkt alleen onmogelijk. Dus was het wachten tot de walvis sterft. Verslaggever Josephine Trehi stapte op een boot... samen met de walviskenner Adrie Vonk. We komen er steeds meer bij de razende bol. Zo heet dat, uh, ja, een gigantische zandbank eigenlijk. En daar ligt hij. Ik zag er nog wat uh, blaast uitkomen... Ja, echt. Ja, zeg je nog wat? Hij leeft nog hoor, ja. Hij ligt echt op het strand, hè? in een, in een ja, poeltje. in een holletje. Dat poelletje is er omheen gespoeld. Dat komt van de stroming. Dat is gewoon een stroomgaatje wat er omheen zit. Ik vind het zielig, ja. Nou, naar land gekomen, Kan je eigenlijk zo naar hem toe lopen. Ja, kijk, hij is zijn ogen open een beetje. Ja. En ja, goed, hij, zijn bek gaat wat op en neer. En... Hier zit de zie je dat? Ja, ik zie het. En ondertussen maakt Adrie zijn oog even schoon. Ongelooflijk mooi, gaaf, goed, doorvoed, dier. Dus ik begrijp echt niet waarvoor dit uh, gebeurt, hoor. Waar zal hij uiteindelijk aan sterven? Aan uh, de druk op zijn longen, denk ik. Moeten ze hem niet uit zijn lijden verlossen? Nee, dat gaat wat moeilijk. Dat, dat, dat dier is niet te besteken zo, uh, nou ja, en ook niet te vergiftigen. Ik hoop voor hem dat het niet langer meer... Uh, het duurt als in een uh, nou ja, half maal of zo. Ineke is ook meegekomen op de boot. Jij bent ook een echte walvisliefhebber. Ja, een liefhebber, ja. ja reizen echt de hele wereld rond om uh, walvissen te zien, levende walvissen. Het is gewoon heel jammer. Het is ook erg jammer dat hij nog zo lang leeft. En, het is, het, en je weet dat je het toch niet, niet kan redden. En er is niks aan te doen, en dat is wel heel erg. Het is ook natuur, het is heel hard. Meneer is ook uh, meegekomen... U woont op Dessel? Ja, ik woon daar uh, al sinds 1973. Zoiets nog nooit meegemaakt, hè? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ondanks en u wilt het... het even zien? Ja, dat is een unieke gelegenheid. Ik ben er heel blij om. Maar ik vind het ook heel triest wat hier gebeurt. Ari pakt inmiddels zijn, uh, zijn staart vast. Ja, ja en hij heeft toch nog een beetje verborgen energie. Maar hij, hij wordt toch even levendiger. Moeten ze het niet nou, nog een keer gaan proberen dan? Dat zitten we net te overleggen. Ik ben net uh, weer gebeld door de schipper van Tessel. Er is nu overleg plaats. En waarschijnlijk komt zo de reddingboot van de Koksdorp en de Oudersheeltje naartoe. Dat, dat overleg vindt nu plaats. En dan misschien kunnen ze met de waterjets van de reddingboot van de Koksdorp een soort van grul maken. Ja, en dan met z'n allen maar proberen uh, het laatste uh, wat we kunnen doen. in onze mogelijkheden. We hebben in ieder geval ons best gedaan. Maar goed, wij... Uh... Wij gaan nu terug naar het vaste ja, land. Ik denk het wel, want het bootje ligt hier ook niet zo lekker. Nog even een laatste blik? Laatste blik? Nou, ik ga straks misschien nog wel even terug. Ik, moet, ik wil toch wel weten hoe dat hier afkomt. Dat zit toch nog wat, eh, wat losje om. Nou, eh, laatste blik. Voorlopig dan. Oké. Okay. Ja, laatste blik, maar ook weer een laatste poging. Want de KNRM is op dit moment met twee boten die ultieme reddingspoging aan het ondernemen. Straks, hoe staan de clubs in de Eredivisie er financieel voor? We gaan kijken op de weg. John Hoka. hoe is het met de avondspit? Uh, het begint al ietsje af te nemen. Nog 40 stuks. Uh, Totaal lengte 150 kilometer. zijn nog twee opvallende files op de A27. Utrecht naar Breda. Daar staat dus een Lexmond en knooppunt Gorkum. 8 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Die blokkeert daar de rechte rijst ook. En het is nog vrij druk op de A50. Van Arnhem naar Os. Daar staat dus een knooppunt Grijswoord en knooppunt Ewijk 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Luzella Carrasso. Het regime van de Syrische president Assad. Het is een kwestie van tijd, zegt NAVO-chef Rasmussen voordat hij, uh, voordat hij weg is. Volgens de Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken is hij aan de verliezende hand. Dat wil zeggen, hij verliest terrein. Correspondent Sander van Hoorn. Uh, Sander, ja, ook dat Rusland dat zegt is natuurlijk interessant. De vraag is wel, um, klopt het? Ja, het lijkt mij een vrij over, <coughs> open deur dat die aan de verliezende hand is. Ik bedoel, wij weten dat natuurlijk al heel erg lang... en wat dat betreft lijken de Russen een beetje achter de feiten aan te lopen... want iedereen gaat ervan uit dat het een kwestie van tijd is. De vraag eh, die alleen niemand kan beantwoorden is hoeveel tijd... En, ik denk ook dat de opmerking nu van de Russen... niet, niet heel veel uitmaakt in de dagelijkse gevechten. En um, wat we zullen moeten afwachten is of Rusland nu het beleid gaat aanpassen. Bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... waar ze tot nu toe elke beweging richting ingrijpen in Syrië hebben geblokkeerd. En ik denk dat je daar niet al te veel hoop op moet hebben. Ik denk dat dit gewoon een mededeling was... die in het dagelijkse praktijk heel weinig uit gaat maken. Want als Rusland het beleid zou aanpassen... dan zou het de val van Assad wel kunnen versnellen. Ja, maar ze blijven op het standpunt staan... dat uh, als Assad gedwongen vertrekt... dat uh, de situatie nog veel erger wordt. En zij blijven dus hameren op een dialoog. Dat is de enige oplossing voor ons, de Russen. En dat kun je dus alleen maar bereiken... door de partijen intern bij elkaar te brengen. En het, wat ik nog heel erg um, uh, duidelijk vond... is dat later bleek dat die onderminister van Buitenlandse Zaken van Rusland... zijn uitspraken achter gesloten deuren heeft gedaan. En daaruit leid ik af dat het voor de Russen geen nieuws is. Uh, dat het iets is wat ze eigenlijk... Al langer weten, en dat ze meer aan het plannen zijn uh, voor de eventualiteit dat Assad zal vallen. Vandaar ook dat hij achteraan zei dat ze plannen willen gaan maken... om de vele tienduizenden Russen die in uh, Syrië zitten, om die te evacueren. Maar als je dat alles zo bekijkt, dan lijkt het dus inderdaad nog onwaarschijnlijker... dat het Russische beleid uh, gaat veranderen. Ze zijn gewoon bezig met de dag na Assad... Zoals wij in het Westen dat ook zijn. Nou, en, en als je kijkt naar de strijd, hè, wat, wat zijn de laatste berichten daarover? Er werd, ge, er werd gesproken over het gebruik van skut-raketten door Assad. Is dat bewezen? Ja, iets, wat heel erg, ja, iets wat in alle toonaarden ontkend wordt door uh, de Syrische regering. Zegt wij zullen dat niet gebruiken tegen burgers. Zelfs niet tegen terroristen. Wat nog altijd de benaming is voor het Syrische regime. Voor uh, de opstandelingen. En uh, zij ontkennen dat in alle toonaarden. Nu hebben we op YouTube wel filmpjes gezien uh, van hele grote raketten, die filmpjes daarvan zeg ik er nog maar weer eens een keer bij, daarvan is de echtheid natuurlijk nooit aan te tonen. Duidelijk is wel dat uh, de dagen van Assad geteld zijn dat die oppositie steeds verder uh, terrein wint en dat de Syrische regering steeds meer in het nauw gedreven wordt. Dus het ligt in de lijn inderdaad dat ze op een gegeven moment die raketten zullen gaan inzetten. Sander van Hoorn, dankjewel voor jouw laatste berichten over Syrië. Het gaat financieel een stuk beter met de Nederlandse eredivisie, ook al wordt er nog steeds wel verlies geleden. Het bedrijfsresultaat van het vorige seizoen, dat is dan 2010-2011, kwam uit op een verlies van 15,1 miljoen euro. Maar dat is wel 57 procent beter dan het seizoen daarvoor, dat berekende de eredivisie CV. Matthijs Weststraat vraagt aan directeur Frank Rutte van de ECV of dit resultaat een felicitatie waard is. Nou, ik denk dat je niet aan mij moet feliciteren, maar met name de clubs. Want uiteindelijk is het hun beleid. Zijn het de keuzes die de clubs maken, die ervoor zorgen dat we vandaag best uh, trots en uh, tevreden mogen zijn dat uh, de weg die we een aantal jaar geleden met z'n allen hebben ingezet, dat die op deze manier uh, vandaag tot uiting komt. Ja, dat gaat echt de goede kant op, he, nu. Nou ja, ik denk dat inderdaad dat we, dat we zeer tevreden mogen zijn met, uh, met de weg die is ingeslagen. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. En, en het blijft altijd heel fragiel. Ik bedoel, clubs uh, zullen in de regel altijd begroten op een, uh, een nullijn, Want uh, het doel van de club is niet het maken van winst. Het doel van de club is sportief zo hoog mogelijk te eindigen. Dus dat betekent dat op het moment dat er geld is, dat in de basis ook altijd zal worden aangewend... om uh, met name de sportieve prestaties op het veld, om die te verbeteren. Wat kunnen we nog leren? Wat is het belangrijkste wat waar nog aan te werken valt als, uh, als het u gaat uh, qua beleid op dit gebied? Nou, ja, ik denk dat uh, als je ook naar, naar vandaag kijkt, uh, dat we het bedrijfsresultaat en het resultaat dat Transfos uh, heel bewust uit elkaar hebben getrokken. Uh, hebben proberen aan te geven dat... ...transfers wel belangrijk zijn. Ook als je kijkt naar de naar totale omvang. De afgelopen jaar meer dan 80 miljoen inkomsten uit transfers. Uh, dat betekent dat het wel heel belangrijk is. Alleen je moet daar op een voorzichtige manier op begroten. In het verleden uh, hebben we wel een situatie gekend... ...waarbij clubs met geleend geld, geld wat niet van hun was... ...investeerden in spelers met de hoop om daarna transfers te realiseren. Clubs kwamen vervolgens in de problemen toen die transfers niet kwamen. Nou, ik denk dat daar wel behoorlijk wat, wat slagen in gemaakt zijn. Dat er weer wat uh, bewustzijn is teruggekomen. We moeten, dat moeten we natuurlijk wel bewaken. Zeker op het moment dat uh, uh, dadelijk in ons omringende landen uh, uh, ook de inkomsten weer toenemen. Denk even aan uh, uh, Engeland waar de media inkomsten de komende jaren uh, weer behoorlijk uh, zullen gaan stijgen. Dat zal leiden tot hogere uitgaven, ook aan die kant weer spelers, uh, voor spelers en voor transfers. Nou, daar moeten we op een voorzichtige manier mee, mee omgaan. En daar niet te veel op gaan speculeren. Een ander opvallendheidje, althans dat vond ik. Um, de, het gemiddelde salaris ligt nog boven de drie ton. Dat is veel. Dat is veel, maar ja, van de andere kant... Uh, de bedrijfstak waar we in zitten gaat over spelers. Het kapitaal moet ook op het veld staan. Je hebt ook te maken met een internationaal krachtenveld. Ik denk dat het wel goed is om op te merken... dat vier van de vijf spelers in de Eredivisie minder verdienen dan dat bedrag. Er zijn een aantal uitzonderingen. Maar 20% grootverdieners dus? 20% grootverdieners, zoals u wilt. Maar ja, als je dat ook weer plaatst in een internationaal perspectief... Dan, dan valt dat grootverdienen ook wel weer mee. We moeten alleen voor zorgen dat we ten opzichte van de landen, landen om ons heen... en dan kijk ik met name financieel dat we daar geen terrein op gaan verliezen. De financiële zaken van de Eredivisie. Ronald Plasterk gaat tegenwoordig over Koningsrijksrelaties. Nederland had natuurlijk een moeizame verhouding met Curaçao... door het beleid van de regering Schotten. Maar die regering die kwam in augustus ten val. De banden worden nu aangehaald uh, met premier Betrian. Interim-regering heeft hij. Betrian ontmoette Plasterk vandaag voor het eerst in Den Haag. En ze hopen samen dat als de nieuwe regering van Curaçao aantreedt... het beleid van Betrian wordt doorgezet. De Joint Strike Fighter. Natuurlijk ging het in het debat over de Defensiebegroting... weer over de nieuwe straaljager die Defensie zo graag wil hebben. De nieuwe coalitie is er verdeeld over. De VVD wil hem wel, de Partij van de Arbeid wil hem niet. Vandaar dat de oppositie gisteravond probeerde... een wicht te drijven tussen de regeringspartijen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Maar voorzitter, mevrouw Eising zei net nog... de Kamer moet betrokken worden bij de totstandkoming van die visie. De vraag is, hoe gaan we dat nou doen? Het zou toch jammer zijn als de minister ergens in 2013 zegt, dit is het. Dank u wel. Hier gaan we het mee doen. Maar Angeline IJsink van de PvdA liet zich niet uit de tent lokken... en hield zich op de vlakte. In het regeerakkoord is afgesproken dat minister Hennis van Defensie... volgend jaar met een voorstel komt. En dat wacht de PvdA voorlopig af. Wij kunnen allerlei gedachten hierover bedenken. En de partij van, van de heer Van Dijk heeft ook een visie. Alle partijen hebben een visie op de krijgsmacht hier. Maar het gaat erom, wat is binnen de mogelijkheden... de middelen die we nu hebben, welke mogelijkheden we hebben we... nationaal, internationaal, personeel, financieel. Dat op een rij. Ik zou toch eerst heel graag voorzitter de minister wel de kans willen geven. Ik wil het nog wel een keer zeggen. 5 november aangetreden. De ja, heer Van Dijk ja, Voorzitter, ik probeer het te begrijpen, maar ik vind het heel lastig. Ik stel toch een heldere vraag. Voorlopig nog geen duidelijkheid over de JSF dus. Natuurlijk ging het debat ook over de bezuiniging van 1 miljard op de krijgsmacht. Daardoor gaan duizenden banen verloren. Volgens het CDA wordt er te veel bezuinigd op Defensie. Maar door deze kritiek kwam de partij zelf ook onder vuur te liggen van de ChristenUnie. 12.000 functies worden opgeheven. En 2013 is een jaar waarin de realisatie namen en gezichten krijgt. Daarnaast staat een deel van het materieel stil. Gaan oefeningen niet door en is de krijgsmacht nog maar beperkt inzetbaar. De heer Stegers. Maar voorzitter, maar begrijp ik dan nou goed dat de CDA-fractie ook spijt heeft... van de miljardbezuiniging van de vorige periode? Zichtnops. Spijt? Um... Nou, laat ik zo zeggen, ik had het graag anders gezien. Maar we hebben dat toen afgesproken in de constellatie waarin we toen zaten. En we hebben dat ook verdedigd, maar we hebben ook daarna gezegd... in het niet meer dan dit. Dus dit viel in de categorie eens, maar voorlopig niet weer? Ik had gehoopt dat ik nooit die vraag zou krijgen in het parlement... maar in dit geval durf ik die wel met ja te beantwoorden. Volgens PVV-Kamerlid De Roon is de krijgsmacht verzwakt... doordat Nederland aan te veel internationale missies meedoet. Dat moet volgens hem afgelopen zijn. We waren en zijn daar nog steeds het enige land ter wereld in... die deze constitutionele taakstelling voor defensie heeft ingevoerd. En het is juist deze extra grondwettelijke verplichting... om op te komen voor de internationale rechtsorde... die de krijgsmacht financieel in de knel heeft gebracht. De krijgsmacht is een instrument van ontwikkelingssamenwerking geworden. Het debat wordt vandaag voortgezet. Dan komt ook minister Hennis aan het woord. U hoort een verslag van Wilco Boom. Ik wens u een uh, goede donderdagavond en ga naar Joost de Eerdmans. Joost, waar ga jij het zo uh, in Capelle over hebben? In de Capelle bespreken we de rest van de wereld, zoals je weet. En we doen dat uh, nu over de Moelanders. Dat zijn natuurlijk de Oost-Europeaanse, -Europeaan, Oost uh, met name arbeidsmigranten die hier naartoe komen. De PVV had een meldpunt ingesteld en velen dachten dat die uh, teloor was gegaan in de loop van de zomer. Maar de partij heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt op hun Polen bij de PVV, Er dus zijn 40.000 klachten binnengekomen. En volgens de PVV is dat een enorm succes. Wij proberen Joram van Klaver te krijgen van de PVV, die zit in het debat, maar hoopt zijn reactie bij ons nog even te geven. Want ik denk dat het frappant is dat er heel weinig politici dat serieus willen bespreken. He, veel mensen doen er heel smalend over, een beetje minachtend van 40.000 zijn allemaal uh, verzonnen melding enzovoort, terwijl het toch een serieus probleem lijkt te leven. En mijn stelling is daarom ook in avondspits zometeen, we onderschatten het moelander probleem. Ten ene male, we wijzen allemaal met de vinger naar elkaar, niemand komt er eigenlijk achter, maar er is wel degelijk een probleem. Zet die oogkleppen af en ga er in ieder geval met elkaar over in het debat en zie het niet als een PVV dingetje wat we niet serieus moeten nemen. In avondspits dus de stelling, we onderschatten het moelanders probleem. U kunt meedoen op Twitter, hashtag Hashtag oneens. En u kunt ook bellen. Reageer via 0800 1121. We gaan erover spreken. Direct natuurlijk na het NOS nieuws. Vanaf half 7 tot 7 is dit avondspits. Graag tot zo. Da, da, da.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 en de rem proberen het dier de zee in te trekken. Dat kan alleen bij hoog water. In de loop van de avond, als het ebb wordt, wordt de poging gestaakt. In Macedonië moet een Duits staatsburger 60.000 euro boete betalen... omdat dat land hem in 2003 heeft uitgeleverd aan de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst verdacht hem van terrorisme... maar het bleek te gaan om een persoonsverwisseling. Amnesty International noemt de uitspraak een mijlpaal... in de strijd tegen straffeloosheid... omdat het de eerste keer is dat een Europees land wordt gestraft... voor deelname aan het geheime antiterreurprogramma van de VS. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vanavond en vannacht kan het lokaal nog glad worden, maar daarna loopt de temperatuur omhoog en is het weer even gedaan met de gladheid. Vanavond trekt er van zuid naar noord een neerslaggebiedje over Nederland. In eerste instantie valt daar wat natte sneeuw of motsneeuw uit, maar daarna volgt een overgangsgebied. En dan kan het even ijzelen of er valt regen op een bevroren ondergrond. De neerslaghoeveelheden zijn zeer beperkt, maar leveren nog steeds een grote kans op gladheid op, dus gaat u de weg op, pas dan uw snelheid aan. Morgenochtend is het flink bewolkt, maar droog en loopt het kwik al langzaam ietsjes omhoog. Zo rond het middaguur gaat het vanuit het zuidwesten regenen en dat gebied trekt richting Groningen. In die regio begint het dan rond een uur of vijf te regenen. Er kan zo'n 10 tot 15 millimeter vallen, plaatselijk nog wel wat meer. En pas tegen de avond wordt het vanuit het zuidwesten uit droger en dan worden ook de hoogste temperaturen bereikt. In Zeeland is dat een graad of acht. De wind trekt in de namiddag flink aan, met name op de Wadden en ook op de afsluitdijk komt er een stormachtige wind te staan, kracht 8, landinwaarts en aan zee een matige tot vrij krachtige uit zuidoostelijke richting. En dan de verwachting voor het weekend. Zaterdag veelal droog met zon en een graad of 7, zondag nog wat zachter met af en toe wat regen. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. De files lossen nu vrij snel op. Er staat in totaal nog 98 kilometer. De meeste files staan nog in de regio Utrecht. De meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Dan rijdt het langzaam over 11 kilometer... tussen de knooppunt de grijsort en Ewijk En op de A16 Antwerpen richting Breda... staat tussen de grensovergang. En knooppunt Galder 5 kilometer. is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert bij knooppunt Galder 1 een rijstrook. En de N279... De weg Den Bos helmond is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk... tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. U kunt er ook beter omleiden over de A50 en de A2. Richting Helmond staat inmiddels een file van de 6 kilometer bij Middelrode. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Ja, we onderschatten het moelandersprobleem. Goedenavond, zet uw verstand op een. Dit is weer een half uurtje Opinieradio. Bel WNL 0800 1121. Hashtag eens, hashtag oneens. Openbare dronkenschap, geluidsoverlast, parkeerproblemen. Dat zijn de voornaamste klachten op het meldpunt overlastgevende Oost-Europeanen van de PVV. De PVV wil nu dat moelanders die niet voldoen aan de inkomensvereisten uit Nederland worden gezet. En de openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen moet worden teruggedraaid. En voor Bulgaren en Roemenen worden tegengehouden. Niemand in de politiek wil over dit soort punten praten. En dat is gek. Want als je even inzoomt via Google Maps... dan zie je volgepropte wooncontainers en uitgewoonde recreatiebungalows. Gemeenten en corporaties hebben de komst... en vooral de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten jarenlang ernstig verwaarloosd. 50% van de moelanders wil absoluut in Nederland blijven. Maar we denken met z'n allen dat ze hier slechts tijdelijk zijn. Waar heb ik dat toch eerder gehoord? De politiek heeft vrij grote oogklep op. We onderschatten het moelanderprobleem. Bel WNL 0800 1121. Ja, wordt u ook moe van de moelanders of wordt u moe van de discussie? Of wordt u moe van het wegkijken van dit probleem? Met al die moeheden bent u welkom in avondspits... U weet, het is het opinieprogramma van Radio 1... met voor's en tegens, maar vooral gezond verstand... dat hopelijk zegenviert 0800 1121. En u bent onderdeel van de show. U kunt de reactie kwijt bij mij. En, u kunt ook twitteren. Hashtag eens, hashtag oneens. Dat doet Paul Kemper. En die zegt, als we niet snel werk maken van de kenniseconomie, worden we zelf moelanders. We hebben ze straks hard nodig. Hashtag WNL. En de broer van Nico, daar is hij. Eerdmans zegt, oneens... Of jij zegt, ik ben het een beetje beetje oneens, Eerdmans. Dus het probleem is de hardwerkende Nederlander die je niet ziet in de kassen... en pas bij twee keer modaal van de bank afkomt. En Jaco en Sandra zeggen mij, hey, ik word een beetje moe van dat gezeur. We hebben last van elke bevolkingsgroep, maar we hebben ze ook hard nodig. We gaan naar de eerste beller, die bevindt zich als altijd op lijn 1. En dat hij heet Richard Udepol uit Almelo. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Hoi. Hoi. Uh, nou, ik ben het dus eens met de stelling... En dat kan ik heel simpel weerleggen. Ik ben, ik, heb, uh, ik ben dus vrachtwagenchauffeur en ik heb gewerkt bij een bedrijf waar ik voor vijf jaar terug nog 110 Nederlandse collega's had. Ja. En die zijn totaal verdrongen door de Poolse werknemers. Maar dan heeft en u de... De... Ja, ga door. Ja, zeg het nu. Nee, maar dan heeft u er economisch uh, last van, ja? Ja, economisch last van. Dusdanig dat ik een andere werkgever heb moeten zoeken, doordat wij dus op het normale internationale verkeer zaten. En we zijn gewoon verdrongen naar het nationale verkeer toe. Want wij werden te duur voor het internationale werk. Ja, je... Het houdt dus in dat de Poolse werknemers die komen dus hier naartoe En uh, Ik ga niet zeggen dat er fraude gepleegd wordt, helemaal niet. Maar onze pensioenfondsen raken leeg. Uh, ziektekosten worden maar duurder. En alles raakt maar leeg. Ik, ik kan het niet bewijzen, daar gaat het niet om. Hoor. Maar ik kan dus ook niet controleren of op die Pool... dat die de Nederlandse werk, werknemers plaats heeft... Of die ziektekosten in Nederland betaalt, of die pensioen betaalt... of die, hmm. die sociale premies wel af aflegt. Dag, Dat kan ja. ik niet controleren, want het zijn allemaal constructies. Laatst is er een televisieprogramma geweest van Zembla... waar ook met ADR, met gevaarlijke stoffenvervoer en alles aan de hand was. Wij moeten een week naar school toe. Wij moeten die opleiding zelf betalen. Dus 1600 ja. euro, dan ga je een week lang dan ga je naar school toe. Ja. Die Polen die koopt er gewoon eventjes voor 300 slot in Polen. Dat is omgerekend bijna 180 euro. U zegt, het is oneerlijke concurrentie en daar heb ik last van. Dat is echt oneerlijke concurrentie. En het is echt een pest in onze sector. Heeft u zich ook echt gemeld eigenlijk bij het PVV-meldpunt, meneer Udepol? Nee. Ik, ik heb me niet gemeld bij PVV-meldpunt. Oké. Okay. Met sommige dingen ben ik het wel eens van de PVV... maar wat andere dingen vind ik ze weer te radicaal. Ja, nou, dan kan zeggen. ik u ongeveer de hand schudden. Dank wel, Richard Udepol. Zeer goed dat u meedeed. 0800 1121. Vanuit het transport dus kritiek op uh, de, de maat... Ja, hoe, hoe, hoe Polen eigenlijk linksom of rechtsom uh, langs zij komen... en niet geheel op misschien legale gronden. Jan-Willem Wits dit het, het Polen-weren van de Nederlandse arbeidsmarkt... kunnen we meteen het Westland onder water zetten. Ja, ik weet niet wie dat wil, ik weet alleen dat Henk Kamp inderdaad wel strengere voorwaarden wilde gaan stellen... aan Bulgaren, met name om de verblijfsvergunning dan in te trekken... als zij werkloos zijn geworden en in de bijstand zijn beland. Daar hebben we al eerder een avondspits aan gewijd. Nu gaat het om het onderschatten van het probleem, luisteraars. Het is zo dat 60% van de uh, migranten zijn Pol. Uh, dus dat is een hoop. En de van Heijn en verder kwam er extreem veel kritiek op dat Polen-meldpunt van de PVV. Maar we moeten wel erkennen met elkaar dat met dat Polen-meldpunt en het, en het, en het, uh, het bekritiseren ervan... het probleem niet is verdwenen. Zometeen een echte Poolse, tenminste. Zij luistert naar de naam Antoinette Dimitrova. Ze is sociaal wetenschapper, gaat mij eens even bijlichten wat er allemaal aan de hand is. Ze luistert inmiddels ook mee, dus let op. Er wordt wetenschappelijk meegekeken in dit programma. Uh, meneer Jorden uit Leerdam, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hallo. Ja, goedenavond. Trek trouwens met met Ilya. Met uh, wat mij stelt in omgaan, Ik ben het totaal niet eens met de stelling. Mm. Maar, maar wat mij nog het meeste verbaas, uh, waar wat me het meeste eigenlijk over verbaast is dat het, uh, ja, dat het vandaag niet over is, dat de stelling niet luidt van uh, over een bepaalde uh, jonge Marokkaan ergens die een bepaalde scheep heeft gelaat. Dat verbaast me gewoon behoorlijk over dat het weer niet over een Marokkaan gaat, de Marokkaan gaat. Het zijn je... altijd dezelfde roepenpraatjes waar jij het altijd over hebt. En ik, uh, ja, ik vind dat echt verwerpelijk. met elke stellingen die over Het zijn de Marokkaan over de Polenaren. Naar... <laughs> oh zo, nou begrijp ik. Moest even naar, ik moest even de, de, de U-knoop uh, ontwarren. Maar u bedoelt te zeggen, dit is, een, dit is een onzinstelling omdat het over Polen gaat. Is dat uw punt? Nee, nee, nee, nee, niet eens zo. Maar ik doe dat verbaasd, maar gewoon dat we ja. elke keer... Oh, zijn de Polen naar, oh, de polen naar nou, de ik in de dan denk, luistert u heel selectief, hoor. Nee, meneer Jordan. Ik moet u zeggen, dan luistert u verrekte selectief... want we hebben het bijna elke avond wel over iets anders. Dus dat, dat klopt gewoon geen kant. Absoluut ook niet. Dus elke, ik luister hm. heel vaak, heel, heel vaak ben ik het ook gewoon met je eens... maar wat me gewoon verbaasd is, is gewoon dat er heel vaak... gewoon de stellingen een bepaalde, bepaalde bevolkingsgroep... gewoon in een bepaalde hoek wordt en ongeveer is dat het maar weer. Nou, dan denk ik bij mezelf: ja, we zijn er werkelijk we waar? Totaal geen andere discussies. Maar ja, ja. we kunnen hebben we nou. met dezelfde discussies. En elke keer blijven mijnzelfde hetzelfde liedje. Ja, ja. We nou, zijn andere dingen waar we toch ook niet nou. direct over kunnen maken. Uw punt heeft u gemaakt, maar Joh, zo is het ook. U maakt uw punt gewoon in deze uitzending. Dat, dat is toch duidelijk? 081121. Laten we teruggaan naar het Moerlanders probleem. Want ik zeg: we onderschatten het. En dat kun je op twee minuten invullen. Misschien onderschatten we dat het een probleem is. Maar misschien is het ook zo dat we eigenlijk die Moerlanders veel te weinig servicen. Zo kunt u het ook zien. We proppen ze maar in wooncontainers. En we zoeken het maar uit in, die, in het Westland. Ondertussen blijven ze hier. En ze hebben aan weinig, hebben ze genoeg, wellicht. Maar het is misschien ook mensonderend. Zo kunt u ook naar die stelling kijken. Peter Klein zegt eens. Wat zijn Nederlanders toch dom? Polen werken hier deeltijds tegen minimumloon. Eh, vier keer hoger dan in Polen. Maar ziek melden op straffen van ontslag. Eh, Jurgen Klokner zegt oneens. Polen hebben keurig mijn zolder verbouwd tegen een fatsoenlijk tarief. Het zijn betere vaklui. En zo kijken, heel wat Nederlanders tegenaan. Ik ga eens even naar uh, mevrouw Antoinette Dimitrova. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw, u bent sociaal wetenschapper, of ik zeg eigenlijk Antoinette als het mag. En universitair hoofddocent en bestuurskunde uh, aan de Universiteit van Leiden. En, uh, uh, toevallig niet Pools, maar uh, oorspronkelijk Bulgaars. Excuus, oké. Okay. Uh, maar dan wel uit de, een moelander, als ik het zo ja, mag inderdaad, zeggen. Inderdaad. Zo, zo, zo noemen noem we dat. Nou, ik wil even naar het pvv melpunt om te starten. Dat heeft 40.000 klachten verzameld over problemen met moelanders in Nederland. Wat, wat vind, vind, vind je dat veel? Ja, ik weet het niet. Omdat natuurlijk als wetenschapper ik wil zien wat precies voor klachten zijn. Als we kijken naar een website, kan je altijd voorstellen dat uh, van die 40.000 meldingen, het is wel mogelijk dat deel van deze zijn gewoon mensen die hebben zich gemeld om te zeggen: ik, ik heb helemaal geen probleem met mijn uh, centraal en oost-europese uh, uh, ja. buren. Dus uh, uh, ik wil heel graag zien uh, de natuur van de klachten en wat meer uh, feiten over wat de klachten overgaan. Ja. ja, precies. Nou ja, dan, dan, dat zijn met name klachten over openbare dronkenschap, geluidsoverlast, parkeerproblemen, uh, criminaliteit wordt genoemd. Is nou, dat nou heel... wetenschappelijk te, te, te staven, vroeg ik maar. Uh, nee. Uh, omdat we hebben toevallig gisteren een, een heel mooie presentatie van een rapport van uh, uh, de Poolse Institute of Public Affairs in, uh, in de universiteit Leiden, ja. waar te zien is dat de meerderheid van Nederlanders uh, volgens representatief onderzoek uh, is of positief of neutraal tegen uh, Polen. Dat zegt niet natuurlijk mm. andere, andere bewoners van. Nee, dat uh, de zegt niet zoveel natuurlijk zo. afkomst. Nee. Maar goed, oké. Okay, nou, Laten we het daarbij houden. Maar u zegt, u, u, u zegt, vindt u, u zegt niet dat het is onzin is wat de PVV gedaan heeft om, om dat te inventariseren. Of behoort u bij die groep die zegt, joh, wat een bagger... om een meldpunt tegen Polen en andere moelanders te maken? Nee. Uh, kijk, uh, wat mij betreft... het meldpunt heeft een heel duidelijke politiek doel van de PVV. En dat vind ik niet zo interessant te hmm. bekijken... Maar dat uh, er kunnen problemen ontstaan met uh, beleid, met huisvestiging uh, ja. enzovoort... vanuit beide kanten, ja. dat, uh, dat zie ik als iets heel belangrijks... dat we kunnen uh, met ons allemaal, en ook ja. met de Poolse regering natuurlijk... en andere uh, Centraal- en Oost-Europese landen, goed bekijken. Ja. Dat we praten over uh, redelijk grote groepen mensen die bewegen, die werken in verschillende delen van Nederland. Zeker. En... Uh, uh, het is niet, uh, het is geen onzin dat er kunnen een aantal problemen ontstaan die we kunnen samen bekijken. Precies. Vind je nou, Antonette Dimitrova, dat wij als Nederlandse autoriteiten en dan heb ik het over gemeenten, met name en woningcorporaties, van het probleem wegkijken, het moelanderprobleem. van we stoppen, we proppen ze allemaal ergens in in het westland en, en, en ze, ze komen met een schamele loontje, komen ze goed rond en, en we en we klussen al onze zolders uh, inderdaad uh, op. <laughs> I en, we en we vinden het allemaal wel best. Is is de en en uiteindelijk komen we gewoon het probleem vanzelf weer tegen. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat gemeenten uh, uh, gemeente, uh, niet de kans hebben om dit voor te plannen... Um, en ik denk dat uh, er zijn een aantal mensen die bekijken heel goed de situatie van uh, Polen, andere uh, werken ja. van Centraal-Oost-Europa. en Maar het punt is een beetje: dit is uh, geen probleem, dit moet uh, eigenlijk geen probleem van de gemeente zijn, omdat het niet de gemeenten die hebben uh, deelgenomen in uh, die onderhandelingen voor de uh, uitbreiding van de Europese Unie. Ja, precies. Dat, uh, dat wat, is zit landelijk. Ja. Wat? Wat mijn onderzoek over gaat is hoe die, hoe die uitbreiding van de Europese Unie tot stand gekomen. En daar zijn de die leiders van, van Nederland, politici van alle politieke partijen, inclusief de VVD, niet de PVV... Uh, voor, ...voor duidelijke reden. Hmm. Uh, die hebben deelgenomen in dit proces... ...en dit proces uh, heeft twaalf uh, jaar geduurd. Ja, precies. Maar goed, er is toch een, een gevoel van er, er is overlast... ...en dat komt door de moelanders. Zo, zo, uh, zo wordt het in ieder geval op die website gepresenteerd. Is daar dan een aanleiding voor, vroeg ik me af, uh, u als sociaal wetenschapper. Kunt u zeggen van ja, dat is verklaarbaar... ...waarom die mensen misschien voor meer overlast zorgen dan, dan uh, dat ze in Polen doen? Nou, volgens die gegevens dat we hebben gisteren gezien, dat is niet algemeen gevoel. Dus mm. ik vraag me soms af of het is iets dat ietsjes door de media is, is ja. groter gemaakt mm -hmm. dan het eigenlijk is. Okay. Omdat wat we hebben net gisteren hebben gezien in dit rapport... dit, dit is gewoon representatief onderzoek... Ja. dat dit gevoel is niet verdeeld door de, de, de meerderheid van Nederlanders. Nee, zo is dat. Blijf aan de lijn, uh, Antoinette en Dimitrova. want ik vind het leuk om door te praten zo meteen. We gaan even naar wat bellers luisteren. U kunt ook meteen uh, nog mee tweeten. Dat doet u door hashtag eens of hashtag oneens uh, neer te zetten. Dan komt u binnen. Mijn stelling is, we onderschatten het moelandersprobleem probleem in Nederland. En dat naar aanleiding van de resultaten vandaag die bekend werden... in het algemeen dagblad 40.000 klachten op de PVV-website uh, het Polenmeldpunt. Arjan Benschop uit uh, Dordrecht, ja. goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ik, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. Kijk, nog één. En uh, ja. in, het, uh, in het transport gaat het gewoon echt gruwelijk mis. Wat gaat er mis? Dat vind ik. Ja? Nou, met, met, met de oostblokkers. Uh, uh, ze kunnen niet rijden, ze, ze slopen je verlichting eruit, ze hadden je tank leeg. Uh, ik weet niet of je Zembla gezien hebt. Ja, daar werd net aan gerefereerd. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zie je zo gebeuren. Uh, je, ze mogen twee of drie ritten per keer in Nederland rijden. En, en ze rijden gewoon week in, week uit in Nederland. Wat niet mag. Dus daar zijn... Door de instanties niks aan gedaan. Daar moet meer op gecontroleerd worden, zeg je Arjan. Ja, veel meer. Oké, okay, dankjewel Arjan Benschop. Uh, we gaan naar de anderen. Dat zijn meneer Franco. Uit, uh, oorspronkelijk uit Joegoslavië is dat hier. Ja, dat klopt. Ja, ik ben niet Franco. Ik ja. ben Brank. En nou hier zit ik in metaal binnen uh, 20 jaar. En ik heb zelf. dat. Kunt u meneer Franco Londen even woon. de radio uitzetten? Oh ja. Uh, dan gaat hij. Ik, ik zit in metaal binnen 20 jaar. Het gaat niet alleen over de Polen, het gaat over de Portugezen, Hongaren, Roemenen en andere gewoon zo, zeg maar, uh, Oost Oost-Europese oh, landen. De mensen komen gewoon broodje verdienen ik hier. Daar heb ik verder niks gewoon zo mis, uh, niks mee. Er tegen. Ja. Alleen wat, wat gebeurt met de meeste, die mensen wordt gewoon uitgebuit. Bijvoorbeeld in metaal hebben wij het CAO. Dit CAO wordt absoluut niet nageleefd. Nee. Die mensen moeten bepalen gewoon uh, uh, zeg maar loon gewoon krijgen. En dat krijgen ze niet. Dit dus zijn constructies, bijvoorbeeld bij de Portugezen, omdat die meesten werken uh, ook met mij samen. Ja. En uh, die laatste bijvoorbeeld uh, nieuws is dat er één bureau die geeft die. Uh, Zeker 15 jaar bij ons in Nederland zo gewerkt. Die man is gewoon gevloekt naar Mozambique en een uh, ja. Uh, ja, en dus die Polen, die Portugezen, zijn gewoon zo aantal maanden gewoon niet betaald en in Nederland gebleven. Soms zijn naar Highland, naar die ambassade geweest. Mm. En die familie zonder de geld. Ik vind niet deze toestand. mag absoluut. Nee, dat niet mag niet gebeuren, gebeuren. in een land als Nederland. Daar kom je nou niet voor naar Nederland. Maar goed, het wordt dus uh, uitgebuit, zegt u, door het omzeilen van de regels. Meneer Franco, dankjewel. We komen nog veel bellers tegen 0800, 1121. We onderschatten het Moelander-probleem. Henk Pat uit Appelscha. Joost, goedenavond, Henk Pad, Appelschaam, chauffeurstoekomst.nl. Kijk, we hebben nogal wat chauffeurs aan de lijn, zegt u. Er wordt wat losgemaakt. Nou, dat blijkt ook wel, Joost, dat het bij ons in de sector. Het is een drama. Wij zijn toen uh, bij het debat op twee geweest nadat de PVV dat meldpunt had geopend. Ja, en toen is het duidelijk gezegd, joh, wij hebben niks tegen die mensen. Nee, nee wij hebben tegen, tegen de werkgevers die die mensen aan het werk stelt. En wat de vorige spreker ook zegt, uitbuiten. Ja. In 2012 in Nederland worden mensen uitgebuit. Maar ja. wie, wie bedoel je nou? De, de, de, de, de moerlanders zelf worden uitgebuit en, en moeten verschamelen... De die worden door de, Hollanders, wel, de, door de welgestelde Hollanders uitgebuit. Ja, en er worden dus de regels voor, al, aan de kant gezet? Nou, wordt alles voor aan de kant geschoven en wat er woordenrekening Ja. En wij zijn de dupe. Kijk, simpel voorbeeld, Rotterdam, daar waren die mensen overlast. Ja? ja. Die Zonder het weekend, die groeperen zich, nou, die zitten in de vreemden, we gaan die doen, niet om met elkaar gezellig onder elkaar, we zuipen een fles wodka leeg. Zou ik ook doen als ik daar sta. Hmm. Als er geen toilet is, moet ik in het weekend ook mijn behoefte doen. Ja. Dus wat heeft de havendienst Rotterdam? Zeggen, joh, dit loopt uit de hand, we gaan bewaakte parkeerplaatsen maken. Ja. Er staat op het ogenblik geen mens, want ze kunnen het niet betalen. Ja? En ja. dat is hetgeen waar we last van hebben. Dat hoort, en het is ja. door Den Haag is het onderschat. Er werd toen gezegd, joh, toen het hele grote Europa er kwam... hou hooguit, 20.000 komen hierheen. Nee, nou, ze weten het... Ze weten in Den Haag niet eens hoeveel er zijn. Nou, dat is, nou ja, dat is, dat is ook een waarheid. 300.000 wordt geschat, maar dat, dat valt, dat, daar vallen de, de analyses nog over elkaar heen. Dankjewel, Henk Pat. Een probleem is in de transportsector. Ik ga het zo even vragen aan Antoinette, want die is er ook nog bij. We gaan naar Frans Blom uit Krimpaanijssel hier tegenover. Goedenavond, Frans. Goedenavond. Nou, ik wilde ook wel reageren. Ja, natuurlijk zijn er ook negatieve dingen te melden over die polen. Maar ik moet ook positief zijn. En dan kan ik alleen maar eens constateren dat zij dus wel de eigen wel inzetten met het werk... Je hoort al de werkgevers, hoor je toch zeggen, het zijn mensen die s'morgens beginnen en s'avonds gewoon eventueel overuren maken. Ja. Kijk, en er zijn 500.000 werklozen. We hebben het geprobeerd door in de kassen te zetten, ze zijn niet aan het werk te krijgen in Nederland. Het is waar. Het is waar, Frans. Ja, maar... en dan zeg ik, man ja. ook de positieve kant wel even belichten ervan. Ja, je hoort ze niet echt, echt klagen over ATV-dagen en zo. Nee, dat, dat, dat, dat klopt. Nee, maar dan, maar dan zeg ik, ja, wat, wat, wat willen we nou eigenlijk? Wat willen we nou? We zijn dus hypocriet in feite, want we hebben er allemaal onze lol van. En toch worden ze eigenlijk op een manier hier neergezet, terwijl, terwijl onze mensen niet willen werken, hè? Daar komt ja, het ook op daarom heen. zeg ik, ik wil de positieve kant ook even belichten. Dankjewel, Frans Blom. Dat is gedaan en genoteerd hierbij. 1121 We onderschatten het Moelanders probleem. U kunt nog steeds meedoen met uw gezond verstand. Welkom hier bij Opinie Radio 1. Struivenberg zegt avondspits eens. Dus nieuwe uitbreiding met Kroatië over een half jaar. Alsjeblieft zeg. Dat is over een half jaar. Als de Tweede Kamer instemt, gaat de Tweede Kamer ongetwijfeld doen. Mag hopen van niet. Blutarski Tarski zegt oneens. We onderschatten het PVV-probleem. Dat is er ook eentje. En Marco van Reeuwijk twittert mij. Eerdmans Polen kopen in ieder geval nog woning in deze blabberde woningmarkt. Ze durven dat wel. Hardwerkende mensen die investeren. En Green Mall zegt: Ik als vrachtwagenchauffeur moet op bijscholing. Stuur me liever op Poolse les. Met al die Poolse collega's omheen. Ja, Antoinette eh, Dimitrova. Ik wil je vragen: dit, dit komt extreem veel los onder de transport van Nederland, ze worden, ze worden ingehaald links en rechts door de Pool... ...die bovendien wordt uitgebouwd. Ik vind sowieso die, uh, die reacties van mensen heel interessant... ...omdat uh, uh, het, is, het, het is heel duidelijk dat uh, er zijn sectoren waar uh, de concurrentie wel uh, harder uitpakt... ...en dat uh, heeft te maken natuurlijk met de interne markt... ...en meer afspraken dat we hebben gemaakt... Uh, ja. dat, Polen en andere leden, burgers van leden van de Europese Unie... kunnen in Nederland werken. Nou, wat, wat mij betreft, het is duidelijk dat als wij daar een probleem hebben... wat we moeten doen, we moeten naar de gezamenlijke Europese regels kijken. Ja. Kijken, nou, is het zo dat de cabotage... die is sowieso een heel problematisch sector geweest... En niet alleen voor Nederland, maar bijvoorbeeld voor Oostenrijk... Uh, uh, is, ja. het, is, het, is het een deel van de interne markt waar wij uh, uh, geen maar, maar, maar, beleid Antoinette, kunnen maken? Ja, sorry, maar als ik je mag vragen he, onderbreken... is het niet eens een keer tijd dat we het netjes regelen? Of we hebben de polen nodig, dan ga je het netjes regelen... want we hebben blijkbaar geen handjes hier die het zelf uh, kunnen doen... maar doe het dan ook op een nette, die smoeselige manier... waarop we het nu aan het doen zijn met uh, containers om ze in te proppen... Ja, ze bestaan je, in feite dat niet. Toch, maar daar ben je dat met je me je eens. Het. Dat bedoel maar ik. ik ben ik ben totaal met jou eens. Alleen uh, uh, het punt is een beetje, uh, als, je, als je stelt het op die manier, je zegt er zo: wij Nederlanders gaan iets voor de Polen regelen. als nou. je vraagt de Polen ja. wat, wat, wat leuk ja. is, dat we zeggen we zijn hier omdat we deel zijn van een gezamenlijke nou, Europa, precies. dat is heel belangrijk exact. om of te precies. Ja, of je doet het niet, dat kun je ook doen, maar het is wel een keuze die je maakt. Ja. Absoluut, nee, het... dat ben ik helemaal eens. Nou, we zijn het eens. Antoinette, dankjewel, komen, komen, komen we toch nog goed weg met z'n tweeën hier. Uh, dankjewel, Antoinette Dimitrova van de Erasmus... Nee, sorry, ja, de universiteit Leiden was het, dankjewel. Paul Henriquez, zegt mij maar, Eerdmans. Nederland heeft geen moelander probleem, maar een wildesprobleem. probleem. Na tien jaar weet niemand hoe, het met, hoe, hoe we met die man moeten omgaan. Ja, en ondertussen staat hij weer op nummer één in de peilingen. Stefan zegt, avondspits, mijn vrouw is ook Poolse... en al achttien jaar actief in de zorg in Nederland... en die oudjes zijn... Heel erg blij met haar. We gaan nog naar een toe, want er is nou eenmaal tijd. Nog Raymond Meuse uit Aalten. Uh, goedenavond Joost, met uh, inderdaad met Raymond Meuse. Hallo. Hm, hoi. Uh, Joost, uh, ik, uh, als ik alle reacties beluister, ook die mevrouw Dimitrova's... voor juist net ook dag... blijkt dus toch het grootste probleem van de Moelanders... is zijn verdringing van werkgelegenheid. Ja. En dat is ook iets uh, waar eigenlijk onze economie is langzamerhand zwaar onder begint te leiden. Want we hebben er twee keer last van. Uh, enerzijds is het zo dat uh, uh, onze uh, chauffeurs... Die zitten thuis, die raken in de bijstand. Ja. Uh, polen nemen hun banen over. Die polen worden ook nog eens een keer slechter betaald door de, onze Nederlandse werkgevers. Ja, maar waardoor goed. er ook minder premie wordt afgedragen, minder belasting wordt betaald. Precies. Dit maar... is een van de redenen waarom denk ik ook in Nederland de economische te lijden heeft. Uh, het wordt hoog tijd, en daar ben ik met mevrouw Dimitrova eens... dat deze zaak op Europees niveau nou eindelijk eens een keer geregeld gaat worden. Maar ik ben er bang voor dat het gewoon niet gebeurt... Want nou. uh, in alle discussies op dit moment over de ja over hoe, hoe slecht het economisch gaat, um, zie je gewoon dat het politici om de hitte het rij blijven. Nee, ja, Maar draaien. volgens mij moeten wij het goed regelen, denk ik hoor, eigenlijk. Niet, niet, niet Europa. Europa, is één e markt en daar komt het, uh, daar komt het vandaan. Maar het, het is in feitelijk een Nederlands probleem. Ja, handhaving in Nederland Dat is lijken. inderdaad altijd al een heel groot probleem geweest. Precies, daar hebben we het vaker over gehad. Dank je Raymond voor het inbellen. Uh, we zitten al weer in de laatste minuten. Arend van der Zwam uit Termunterzeil. Goedenavond. Arend, welkom. Ja, nou ik ben ook chauffeur en ik heb. Uh, het is wel in mijn ogen een Europees probleem. Uh, in Duitsland rijden ook veel Polen. En in Denemarken, en in Zweden, Noorwegen, en die worden ook allemaal minder betaald als wij. Mm -hmm. En daardoor gaan onze vrachtprijzen naar beneden en wij kunnen amper aan onze diesel betalen. Precies. Maar... Dat, is bijkom... dat is een bijkomstigheid. Maar goede controles uh... en goed toezicht zou je het mee kunnen moeten verhelpen. Ja, maar dat kan alleen Nederland niet doen. Dat moet Europees gebeuren. Okay. Die landen die zijn toegelaten tot de EU. En daar heb ik niks ja. op tegen. Nee, zo is het. Maar, ja. maar het, het, het niveau daar lag een stuk lager dan in West-Europa. En uh, ja, daar maakten West-Europese ja. bedrijven. En in mijn branche natuurlijk vooral de grote transportbedrijven. die maakten daar misbruik van. Dat zou goed kunnen, Arendt. Ik, ik ga er een punt achter zetten. dankjewel. Arend van der Zwam onder weg onderweg in, in, de, in de auto of in, in de vrachtwagen. Want daar komt een hoop, uh, komt een hoop op binnen, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het lijkt me wel heel verstandig uh, met elkaar om, om voortgaande uitbreiding naar Kroatië... eventjes af te remmen voordat we het probleem met de huidige nieuwe lidstaat hebben opgelost. Laat dat een conclusie zijn van deze avondspits. Terwijl Wijsneus nog zegt, geen probleem hier in het Westland. Speciale hotels voor Polen. Grote uitzendbureaus werken volgens CEO. Zorgen voor Nederlandse les enzovoorts. Wij gaan het stokje weer overdragen aan kunststof. Met daarin fotograaf Morad Bukajour... Busjacoer, exact eh, te gast. En eh, dan is het morgenochtend weer tijd voor WNL op tv met vandaag de vrijdag daarin oud voetballer Andy van der Meijden. Over de verfilming van zijn boek, die nu al een bestseller genoemd mag worden. En ook Kim Kutter. Ziet u morgen vanaf 7 uur bij vandaag de vrijdag op Nederland 1. Deze en andere uitzending van avondspits kunt u gerust rustig terugluisteren op wwonroepwnL.nl slash avondspits. Dit was hem weer. Morgen vrijdagavond de nieuwe avondspits. Half zeven. Tot dan. Dan kom je tot. Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In Twee Dingen theatermaker Paul van Vliet. Over twintig jaar ambassadeurschap voor Unicef. Ik drink op de mensen die bergen verzetten die door blijven gaan met hun kop uit de wind. Paul van Vliet over de ellende in de wereld en zijn liefde voor theater. Ja, ja, ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Twee dingen. Morgenavond, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op kerstmarktdoordrecht.nl. De Tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de Fiscus en dus besparen. Vraag uw Tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl. De Gouden Eeuw heeft meer te maken met het leven van vandaag dan u denkt. Beleef het bij de tentoonstelling De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld, vanaf 13 december in het Amsterdam Museum. Waar moet u in het nieuwe jaar heen met uw geld? Als sparen niet genoeg oplevert, laat uw geld beleggen door Alex. Elke dag kiezen wij de juiste beleggingen voor u. En als de beurs tegen zit, stappen we even uit aandelen. Met als gevolg een rendement om trots op te zijn. Alex, resultaat geldt. Beleggen brengt meer risico's met zich mee dan sparen. Uw inleg kan verloren gaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Tot en met 14 februari. China Light Rotterdam. 40 Chinese kunstenaars bouwden een magisch lichtspectakel in het park bij de Euromast. Tickets via Rotterdam.nl. Bekijk onze rendementen op Alex.nl Alex. Resultaat geldt. Dit is Radio 1.